Met het NMS-journaal. Een arrestatieteam van de politie is de Talies binnengegaan die vanochtend op station Rotterdam Centraal werd ontruimd. Alle passagiers moesten de hoge snelheidstrein uit nadat een man zich had opgesloten in het toilet van de trein. Een aantal perrons op Rotterdam Centraal is afgesloten en het treinverkeer rond Rotterdam is de komende uren ontregeld. Eind augustus werd een aanslag voorkomen in de Talies in Brussel toen een man probeerde het vuur te openen en werd overmeesterd door drie oplettende passagiers. Kroatië heeft de grensovergangen met Servië gesloten. Duizenden vluchtelingen proberen via de Servisch-Kroatische grens naar West-Europa te reizen, omdat de grens met Hongarije dicht is. Gisteren alleen al zijn zo'n 8000 vluchtelingen de grens tussen Servië en Kroatië overgestoken, zegt de Kroatië-regering. Ze proberen via Kroatië naar Slovenië te reizen en zo verder Europa in te komen. Kroatië wil nu het leger inzetten om hen al bij de grens met Servië tegen te houden. Consumenten hebben ook in juli weer meer geld uitgegeven, meldt het CBS. Ten opzichte van de maand ervoor stegen onze uitgaven met bijna 1,5 procent. De consumentenbestedingen stijgen al een tijdje na een jarenlange afname. De Nederlanders kochten vooral veel spullen voor hun huis. De aanschaf daarvan steeg met bijna 5,5 Die toename heeft vooral te maken met de aantrekkende huizenmarkt.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 Het is grotendeels gedaan met de ochtendspits. Maar dus er zijn nog wat files rond Amsterdam op de A4. Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Sloten. 4 kilometer langzaam rijden. De A9, alkmaar Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Bottenverdorp nog 3. En de A10, na een ongeluk, van Volendam naar Nieuwemeer. Tussen Knoop het Watergraafsmeer en Knoop het Amstel 4 kilometer. Dus de A10-Oost staat vol richting Den Haag. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even praten met uh, Henry Rukert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Met vandaag een bijzondere gast waar ik eigenlijk u tegen moet zeggen... gezien zijn erelijst <lacht> die, die hij uh, heeft behaald. Hij voetbalt nog steeds, daar gaan we het ook over hebben. Maar Jan Lammers bijvoorbeeld was de man die al 16-jarige... nog zonder rijbewijs zijn eerste race reed. En hij was direct succesvol... Hij wint met de Simca van mentor te maken direct zijn allereerste race in de groep 1 tourwagens. Naast de Formule 1 en de Sportcars heeft hij nog veel andere klassen succesvol gereden. En daar gaan we het over hebben en we gaan zijn muziek draaien. Het eerste nummer, Vincent, Don McLean. Starry starry night, paint your palette blue and grey, look out on a summer's day.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 They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never win. Wat een schitterend nummer. Vincent van Don McLean, uitgekozen door de gast van vandaag, Jan Lammers. Man die 150 keer podium finishes had... die in totaal 11 internationale en nationale kampioenschappen heeft behaald... Jan, je hebt een erenlijst. Daar kom je nooit doorheen in twee uur tijd. Uh, nee. Uh, nou ja, het, het, is, het, is, het is vooral iets wat ik met heel veel plezier beleef natuurlijk. Hè. Dus het is een lijst, dat gaat allemaal over het verleden. En, en uh, ja, dus, dus ik, uh, ik heb daar gewoon aan alle kanten ontzettend veel plezier. Ik heb het geluk gehad dat ik hier natuurlijk begonnen ben erop slot te maken. Die heeft het me allemaal geleerd. En uh, bij mij is dat vanuit spontaniteit en enthousiasme is dat gewoon. Uh, ja, ontpopt en, en gevoed met, met, met ook nog een stukje gezonde competitiedrang. Hè, want dat vind ik ook altijd wel leuk. Dus ja, het is, het is uh, tot, tot, uh, tot op dit moment een fantastisch leven geworden. We draaien vandaag jouw muziek. Die eerste plaat van Don McLean is natuurlijk een hele mooie. Waarom had je die gekozen? Nou, omdat ik vanuit alle dimensies, wel, zowel van het onderwerp... Hè, Vincent van Gogh, uh, dat vind ik uh, prachtig. Maar als je dus eerst klaar, kijkt wat die Vincent van Gogh gemaakt heeft... Uh, zijn schilderijen zijn natuurlijk prachtig. Zijn uh, leven is natuurlijk een puinhoop... maar als verhaal natuurlijk prachtig. En de ironie hoe hij gestorven is... is, uh, is natuurlijk uh, dramatisch... Maar, maar wel een heel prachtig verhaal. Uh, als je dan ziet uh, hoe hij poëtisch was... en hoe dat dan vervolgens uh, eigenlijk uh, vertolkt is... door Don McLean, zowel qua muziek als stemgeluid... maar ook de teksten. Als je hoort dat die teksten bij die schilderijen horen dan vind ik dat gewoon een aaneenschakeling van, van, van pracht... Wat, wat niet vaak genoeg gehoord kan worden. Goeie keus. Wat heel leuk is, is dat jij bent een echte vader in de sport. Want we komen elkaar vaak tegen op het voetbalveld. Hè? Jij bent met je zoontje bij de F's. Ja. Uh, hoe is het gegaan? Uh, ja, ze hebben, geloof ik, uh, iets te goed gepresteerd. Met 11-0 gewonnen, geloof ik. Dus uh, ja, het is, het is gewoon uh, voornamelijk erg leuk. En uh, wat ik ook heel fijn vind, is gewoon het hele sociale gebeuren... En we hebben een jaartje of acht in Katwijk gewoond. En daar had ik mijn werkplaats, dus daar kwam ik eigenlijk eh, om die reden. En van ons Le Mans-team was daar eigenlijk eh, gevestigd. En, maar nu zijn we weer terug op Honk. We wonen naast de school en veel op het voetbalveld, eh, op, de, op de golfbaan eh, te zien. En, en, en overal, dus we maken ons goed. Wat mij opvalt is, er komen natuurlijk nog steeds veel mensen naar je toe op die velden. Want die herkennen je dan en willen met je praten. Maar je blijft gewoon. Je bent ja. een voetbalpapa. Ja, nou goed, dat is een beetje je opvoeding. Hè. Ik heb vijf broers en één zuster. Dus uh, die, die staan mij ook niet toe om, uh, om anders op de, op de zender te gaan staan. Dus, dus ik, uh, ik vind als je gewoon jezelf blijft kun je nooit uit je rol vallen. Dus wat dat betreft, uh, ik, ik zou niet anders kunnen. En ik vind het eigenlijk volstrekt normaal. Ik snap ook andere mensen die allerlei pretenties uh, vaak meer hebben dan competenties. Uh, die, die, die snap ik weer niet en dat wil ik ook zo houden. Dus. Ja. Je voelt dat zelf ook nog? Ja, Hoe is ochtend. dat? Word je dan aangesproken? Ja. Word je harder getackled? Wat gebeurt er? Nee hoor, nee hoor. mensen gaan, die gaan uh, laat het afkloppen, maar altijd wel voorzichtig met je om. Maar sowieso al met elkaar. Soms dan gebeurt het een keertje wat hard. Deze week uh, op de voetbalvelden ging ik er een beetje hard aan toe. Maar uh, uh, nee, het is gewoon leuk. Ik voetbal met Piet Keur. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk ook uh, Zandvoortse trots. En uh, <kwijnt> wat betreft het Eredivisie voetbal vind ik ook leuk. Uh, dus wij vinden het samen leuk dat we daar binnen de witte lijnen staan... En, uh, en maar, maar een heleboel vrienden. Te veel om op te noemen. Daar voetbal ik mee samen. Jack Goede Gebeuren, Marcel Schorel en allemaal bekende namen hier in Zandvoort. Dus dat is gewoon leuk. En we zijn niet zo snel meer. En uh, ik ben net als een kat met de bolletje wol aan het voetballen. Maar we hebben plezier. Daar gaat het om. Ja, maar je doet het niet zo goed als je zoon. Die wint met 11-0. Maar jullie? <laughs> Wij kregen met 9-1 op de broek. Dus dat... Uh... Maar goed. Het is... Het is uh... Als we daar gaan staan, dan doen we gewoon ons best. En als uh, die 90 minuten uh, plus een paar minuten over is... dan uh, kijken we wel wat de stand is. Laten ja, we heel even bij het voetbal blijven. Je hebt ongetwijfeld gekeken gisteravond. Wat is je mening? Nou, uh, ik, heb, ik heb niet alles uh, militieus gevolgd hoor. Maar uh, ik vind het nog altijd uh, ongekend, uh, indrukwekkend... Om, om te zien hoe een Messi gewoon eigenlijk zelden... Uh, die, die kan balverlies hebben en... en je ziet, of, je ziet niemand die zich daaraan stoort. Omdat het, het, is, het is hem vergeven. Omdat die geeft paasjes en, en die hervoorzetten vanuit alle hoeken en standen. Die doet dingen die iedere keer weer verrassend zijn. Vooral de mensen die tegenover hem staan. He, dus dat is adembenemend mooi en echt pas klaar. Nou, eh, Ajax gisteren een beetje gekeken. He, dat is eigenlijk een beetje mijn club dan. Maar dan, dan zie je dat... dat ja. Daar liep het gewoon totaal niet. Zijn individueel, natuurlijk, allemaal indrukwekkende voetballers, maar die kunnen zichzelf en elkaar absoluut niet vinden. De Pases waren dramatisch. En, uh, en pas tegen het einde begon het een beetje te lopen. Maar, maar ja, de uitslagen spreken voor zich, denk ik. We gaan uh, verder met jouw muziek. Nummer 2, Bob Marley, Redemption.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 Won't you help just sing These songs of freedom cuz all I ever have Redeem Hey ja, de muziek valt uh, plotseling weg. We gaan kijken of hem... ja, hij doet het weer. Redem songs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 We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs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 Fit. We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom 'Cause all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs songs of freedom songs of freedom Dat was hem weer. Dat was Bob Marley. Overigens, als, als ik in de arena zit en ze draaien Marley... dan krijg ik de koude rilling over ja. de rug. Heb jij dat ook? Nou, net het nummer, tijdens het nummer realiseerden we ons alle twee... dat het eigenlijk een prachtig bruggetje was. Want we hadden het over voetbal en we gaan naar Marley. Nou, hè, Marley vind ik eigenlijk een plaat die, die, die moet gewoon gedraaid worden. Prachtig. Eh, voor mezelf vond ik het extra leuk... omdat mijn dochter Soumaya, die, die woont in Florida... en die is twintig en die vindt... Dit soort muziek, die vindt Marley leuk. Dat vond ik leuk. En, en dat Marley was ook zo'n geweldige voetballer. En pas na een teenoperatie heeft hij definitief gekozen voor zijn zangcarrière. Maar hij was echt zo goed dat hij moest kiezen van wat zal ik doen? Zingen of voetballen? Dus dat was een leuk bruggetje dat we het daar net over hadden. Ja. Laten we het andere bruggetje gebruiken. Laten we eens kijken naar jouw erelijst. Want het is natuurlijk ongelooflijk. En ik wil dat je eigenlijk over al die kampioenschappen iets zegt. Je bent twee keer Nederlands kampioen Tourwagens. ja. Ja, ik was uh, uh, natuurlijk op mijn zestiende begonnen. Dat was zeker voor die periode was dat heel, uh, heel jong. He, want nu zijn er allerlei interstapklasses. Dus dan kun je vroeger beginnen met karten. Uh, maar gewoon ook de informatiestroom die je als feedback krijgt. Als je rijdt, kun je tegenwoordig al op een computer zien wat jij in vergelijking tot je teamgenoot doet. Nou, dat, dat was tot mijn dertigste nog niet het geval, zeg maar. He, dus dan, dan kon je twee tienden langzamer zijn. Dan, dan je teamgenoot en absoluut niet weten hoe dat nou kwam. Terwijl je misschien een auto had die tien kilometer langzamer was... op het rechte stuk, weet je. Dus die informatiestroom die zorgde ervoor... dat jonge rijders gewoon heel snel wijs en kundig kunnen worden. Uh, ja, en ik had het geluk uh, uh, met Rob maken wat ik al eerder zei. Uh, die wilden het nog wat, wat uh, rustig aanpakken. Hè, want uh, een jaar voordat ik begon was helaas uh, Wim Loos net overleden. Dat was een protégé en een supertalent van, uh, van Rob ook. Dus Rob die was ook wat, wat schoolvoetend geworden. Dus die wilde mij even nog op een laag niveau wat langer laten rijden en nationaal. Dus die was een beetje angstig voor Formule-auto's en internationaal rijden. Maar ja, toen na een paar jaar tourwagens in Nederland wilde ik verder. Dus toen ben ik zelf uh, met, met Formule Ford aan de gang gegaan en uh, zo in de lift gekomen. Interessant. Europese kampioen, toerwagens twee keer. Dat zegt wel wat. Ja, dat was met een, een, een merkklasse. Dat was met de Renault 5 Turbo's. Daar ben ik in 82 in terechtgekomen. Gek genoeg omdat het in de Formule 1... daar lukte het niet. Dat was een periode waar je toch altijd... een, een, een, een deel van het budget wat het team nodig had... daar rekenden ze ook. Dat is tot op de dag van vandaag nog zo. En Mensen als Maldonado en zo en Perez... die nemen tientallen miljoenen mee... Het, toen was dat een, een kleinere schaal, maar uh, het team rekende ook nog wel op inbreng van de rijders. Hè, dus, dus uh, ik bedoel, als monteur kun je nog in dienst komen bij een Formule 1 team. Als je geld meebrengt, bij wijze van spreken. Want er is altijd geldarmoede. En, en, uh, dus uh, ja, in die periode, 1982, uh, reek dus uh, het Europese kampioenschap. Uh, met, met de toerwagens, in dit geval de Renault 5 Turbo. Twee keer de FIA World Sportscar kampioen. Ja, dat was met ons eigen team, dus dat was leuk. Want dan ben je zeg maar, team-eigenaar en je runt het team. Eh, maar je doet ook als rijder mee, dus dat was een superleuke eh, periode. Dat, eh, dat was een dure periode, want in eh, 2001 ben ik daarmee begonnen. Uh, in 2010 heb ik echt zeg maar, het bedrijf wat daar omheen ontstaan is gesloten. Uh, niet helemaal uit vrije wil, want het was echt van nou sluiten of gesloten worden... Eh, toen ben ik echt eh, ja, een jaartje of zeven, acht heel eh, druk aan het werk geweest om overeind te blijven financieel. Eh, en door heel veel geduld en begrip en medewerking van een enorme eh, kring mensen eromheen eh, heb ik dat allemaal op kunnen lossen. Ik heb het met de bank op kunnen lossen, met de belastingdienst en alles. Dus Ik heb daarmee gelukkig eh, een faillissement en schuldsanering en al die onzin, eh, wat natuurlijk vreselijk is, heb ik allemaal weten te voorkomen. En, uh, dus dus ja, het leven lacht ons wat meer toe. Wat dat gaat gaat is er wel veel veranderd, denk ik. Want als jij nu zou rijden zoals je toen reed... dan had je veel meer support, hè? Um, ja, ja, ik denk niet dat, dat, dat, dat er zijn te veel andere dingen ook veranderd om dat weer te relativeren. Dus ik denk niet dat het zoveel verschil maakt. En uh, daarbovenop, uh, als je gewoon een uitzonderlijk goed talent bent... dan kom je er. En als je er niet bent gekomen dan heeft het ergens aan gelegen. En daar kun je alleen maar de hand van in eigen boezem steken. goed van je dat Want, je dat uh, doet. Als, je, als je gewoon die x-factor hebt... en je hebt gewoon dat beetje extra op wat voor gebied ook... dan kom je er. En uit wat voor klein land je ook komt... of wat voor achterban of armoede... er zijn ook te veel voorbeelden in de voetbalwereld voor. Maar je moet ja. wel het karakter hebben... Ja. dat je ook uh, dat succes managt. Maar speelt geluk helemaal geen rol, uh, Jan, wat dat betreft? Um, nou, he, zonder geluk word je niet eens geboren natuurlijk, dus, dus geluk is natuurlijk een rode draad die, ja. uh, die, die, die, die door mensen hun leven speelt, maar daar moet je wel in geloven. Ja, maar ik bedoel, ik bedoel met name de, de mensen achter je, die, die, die ervoor zorgen dat je, dat je bepaalde dingen kunt ja. doen in je leven. Nou, die kies je uiteindelijk zelf uit natuurlijk, mm -hmm. he, maar, maar vergelijk het maar gewoon, uh, het casino is niet zo'n zo geweldige plaats om als voorbeeld te nemen, maar vergelijk het in dit geval maar even met uh, het, het uh, casino. Ja. Dat jouw geluk kan wel komen, maar als je niet inzet... dan heb je er toch weinig aan. Hè? Dus als je denkbeeldig een nummer neemt en denkbeeldig win je dan... dan heb je er niks aan. Dus je moet wel actie nemen, uh, ondernemen en risico nemen en inzet tonen. En, en dan heb je iets aan geluk. Maar als je dat ook niet doet en je blijft thuis op de bank zitten... Ja, dan ja. komt niemand je eraf halen. Jan een, beantwoordde een vraag van uh, Charles Duif. Dat is onze technicus vandaag. En die heeft uh, ook de muziek uh, klaargezet voor Jan Lammers. En het laatste verhaal dat hij hield slaat eigenlijk ook weer op deze plaat. Many rivers to cross, You be 40. Mooie muziek, Jubie Forty. En jij, hebt haar, jij bent er helemaal weg van, hè? Ja, nou, ik vind, ik vind prachtige muziek. En ik had voor mijn verjaardag had ik een kaartje kaartjes gekregen... Van, had ik van mijn vriendin gekregen voor, hier in Zandvoort. En dat was een hele gekke avond. Want uh, er werd gezegd, je moet om vijf uur aanwezig zijn. Maar we hadden er iets mee. We dachten, ja, dat uh, kan toch niet een hele goede formatie zijn? En hey, hoe kan dat nou voor dat bedrag op die plaats en zo dichtbij... En, nou, dus ik was in Vels, heb ik mijn kantoor in zijn in Amsterdam. En we belden elkaar van, ja, ben jij al weg? En nou ja, kortom, we waren er niet om vijf uur. En dus we zeiden nou, uh, ja, we gaan gewoon een minuutje van half acht, acht uur heen. En eigenlijk was het zo'n avond waar we er alle twee eigenlijk helemaal geen trek in hadden. En toen, toen om half negen zei ik van, nou, ah, kom donderop, stel dat je oude lullen, We <laughs> springen op de, op de scooter, dus we gingen daarheen. Nou, en we deden gelijk uh, daar uh, bij, uh, bij Bloemingdale naar beneden. Uh, liepen we naar beneden en er komt een dikke Audi... die komt langs met de leadzanger die zat daar, uh, daarachter. Dus we zeiden, oh, we zijn mooi op tijd. Maar we wisten in ieder geval dat hij er was. Dus we dachten, nou, oké. Okay. Het podium stond al helemaal redelijk vol eromheen... dus we gingen eerst even in de strandtent ernaast... Uh, eventjes uh, maar even een biertje halen. En, uh, we zeiden, nou, we laten de muziek... Uh, onze aandacht wel afdwingen, dus we, gaan, we gingen daar... gewoon gezellig zitten kletsen. En er was andere muziek waar we naar luisterden. Maar toen zetten ze gewoon de eerste toon... Uh, van UB40 aan, nou... Dat was zo onmiskenbaar, gewoon Jubi 40 helemaal in hart en nieren. Dus toen in één keer, ik moest opletten dat ik haar niet liet zitten daar. Dus wij sprinten in één keer naar het podium, stonden ook nog vrij dichtbij. En uh, ik heb zelden gehad dat je, dat je muziek live nog beter vindt dan, dan op de DVD. En uh, nou, dat was het echt. En iedereen ging eigenlijk met verbazing, iedereen die er was, zal dit beamen, wat ik nu zeg. We gingen allemaal met verbazing naar huis. Van, waarom is dit niet in de arena met 50.000 man? Want, ja. want uh, het was gewoon fantastisch. Dus, dus, uh, en dit was een van de mooiste ja. nummers. Over verbazing gesproken. Wat mij opvalt, je hebt absoluut geen ego. Je bent ontzettend eerlijk. Ja. Geen Asterix en Obelix schild. Nou, maar dat werkt ook twee kanten op. Hè? Dat, dat, dat, ik vind altijd een hoop mensen die bouwen zo'n muurtje om zichzelf heen... Uh, om zichzelf te beschermen tegen de buitenwereld. En komen dan naderhand erachter dat ze eigenlijk in een gevangenis zitten waar ze, hè, die ze zelf gebouwd hebben. Aan de andere kant proberen ze de wereld altijd een masker voor, voor te houden... dat ze veel mooier en beter zijn dan ze echt zijn. En dat creëert eigenlijk zo'n afstand waardoor je in een isolement komt... Waar, waarom je ook, eh, waardoor je ook die energie om je heen mist. En, en ja, ik, ik, ik, ik eh, zie de wereld niet eh, beperkt tot zeg maar... Eh, de contouren van mijn lichaam, ik probeer het allemaal vrij los te laten... en gewoon één te zijn met wat er ook is. En dan pak je die energie ook vanzelf op. We praten nu uh, al iets langer dan een half uur in de watertorensport. En dat gaat natuurlijk over autosport. Laten we teruggaan naar jouw successen. En, en die successenlijst is zo groot dat we niet eens een kwart behandeld <laughs> hebben. Maar we komen nu bij twee waar ik heel erg van onder de indruk ben... Allereerst ben je twee keer winnaar van de 24 uur van Daytona. Maar daarnaast, en dat is wat iets dat nog op mijn, mijn netvlies gegrift staat... winnaar in Le Mans 24 uur. Vertel. Nou, dat was, dat was in, om een heleboel redenen was dat een hele bijzondere. Uh, dat was, uh, op zich is het al geweldig dat je dat mag winnen. En uh, nou daar moet ik wel altijd de kanttekening maken. dat, dat, dat ja, uh, Je kunt op verjaardagen en uh, noem maar op vertellen... ik heb Le Mans gewonnen... Maar uh, alleen kun je natuurlijk helemaal niks. He, wat je alleen in Le Mans kan, is die auto plat rijden. He, dus op de rechter en links afsturen, is die auto plat. Dat kan ik alleen doen. He, maar zo'n zo zo race winnen, he, je hebt teamgenoten nodig. He, dat als jij ligt te slapen, dat die auto nog steeds rondgereden wordt. Uh, je hebt monteurs nodig. Uh, nou kortom, dat is een team van bijna 200 man eromheen. En daar heb jij de leukste job van. He, dus dat om te beginnen. Uh, daarnaast was het een race waar ik voor het eerst met Andy Wallace reed. Andy Wallace is een uh, Engelse jongen uh, die uh, er naderhand als een broer voor me geworden is natuurlijk. Hè, dus, dus dat is geweldig. Maar Andy reed voor de allereerste keer in zijn leven een lange afstandsrace. Dus die had nog nooit een race gereden van langer dan 45 minuten. En die moet in één keer een 24 uur race doen. Dus die was gewoon na een paar uur was die compleet <laughs> afgebrand. Dus loopt. En daar moest ik natuurlijk voor, voor invallen. Dus heel vaak werd ik al vroeg wakker gemaakt en toen kon ik weer rijden. Dus uh, waarom die race voor mij bijzonder is... ...omdat als je een 24 uur race... ...met z'n drieën rijdt... Uh, ...als je dat deelt heb je natuurlijk ieder acht uur... ...die je voor je rekening moet nemen... Nou, ...trek daarbij uh, een paar pitstops... ...en bandenwissel, uh, bandenwissels... Uh, ...benzinetanken eraf... ...dus dan heb je zo'n zeven, zeven uur... ...drie kwartier, zeven en een half uur heb je... Uh, ...wat je eigenlijk voor je rekening moet nemen. Uh, maar ik heb deze race... Uh, ...meer dan dertien uur gereden. Ja. Uh, dus... dus, dus uh, als ik erop terugkijk, denk ik, jongen, ik heb het voor elkaar gekregen, want dat is best heftig. Dus dat is leuk, hè, dat je gewoon zo'n deel van die race hebt, hebt, hebt mogen, mogen doen. En, uh, de auto ging ook nog anderhalf uur voor het einde stuk. Dus, dus de, de, voor, voor de techneuten, de secundaire as van de versnellingsbak, die ging kapot. Uh, dus ik heb de laatste anderhalf uur alleen maar in zijn vierde versnelling gereden. En hoe dat is, dat kun je proberen, als je probeert dus de derde versnelling met je gewone auto weg te rijden, dan slaat hij waarschijnlijk af. En een vierde versnelling in Le Mans, wij reden toen 400 kilometer topsnelheid. Eh, dat is in zijn vijfde versnelling. Dus een vierde versnelling is erop gebouwd om, om zeg maar eh, 320, 330 kilometer per uur te rijden. En daar moest ik de pits mee uitrijden. Omdat ik niet meer aan die versnellingsbak durfde te ja, zitten. Ja. Want ik denk dan breekt die. En die brak ook nadat ze hem uit elkaar haalden. Dus we zijn echt met de hakken over de sloot, eh, hebben we die race gewonnen. Dus dat was geweldig. Geweldige overwinning natuurlijk. Nou, dan gaan we naar de Formule 3. Want daar kon je het ook in, hè? Uh, Europees kampioen. Ja, dat was, uh, was toen een heel mooi Europees kampioenschap. We hadden echt races tot, uh, van Stockholm tot, tot uh, Sicilië... Uh, en in het zuiden van Spanje. En, uh, dus, dus het was uh, Oostenrijk, uh, Duitsland. Hè, dus, dus het was uh, het tot, tot en met Engeland en, en noem maar op. Dus het was een echt prachtig Europees kampioenschap... met iets van 18 races... Enorm uh, streng bevochten, dus uh, ik had uh, uiteindelijk heb ik met mijn tweede plaats heb ik dat gewonnen. Dus dat was heel leuk en uh, één race die ik daar voor mezelf nog kan herinneren was een race waar mijn koppeling in de training kapot was gegaan. Dus ik stond op de laatste plaats om te beginnen en uh, het, we hadden iets van, van, van uh, 24 deelnemers of zo. Dus ik was het laatste begonnen en als tweede geëindigd en uh, ik denk met die tweede plaats heb ik mijn kampioenschap uh, Weet het als je nou die, die, die pechgevallen, hè, dingen die kapot gaan en zo... wat doet dat met je adrenaline? Wat doet dat met je lichaam? Ja, waarschijnlijk als je jonger bent natuurlijk veel meer. Inmiddels uh, leer je wel uh, re relativeren natuurlijk. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat sterkt je alleen maar. Uh, dat, ik zie dat nu al, mijn zoontje van zeven, die begint een beetje met karten. Nou, Wat hij in één zo'n raceweekendje meemaakt... Dat, dat, dat maken andere kinderen van die leeftijd... Uh, Pas veel later en veel minder intensief mee. He, want je hebt een paar trainingen op een dag. En als er dan net even iets fout gaat. Dan, dan ja, die, die, die geestdrift en, die, eh, en het enthousiasme. Dat slaat in één keer weer om om teleurstelling. Maar je moet je iedere keer weer herpakken. En, en iedere keer weer met dat winnende gevoel achter het stuur gaan zitten. Dus het, het sterkt je alleen maar. Dus iedere tegen, tegenvaller die, is een gelegenheid toch om sterker te worden. Je zegt, mijn zoontje van Zeven zit uh, in de kaart al. Hè? Hm. Nieuw talent? Ja, ik heb geen idee. Zo zitten we er niet in. Weet je. Ik bedoel, iedere voetbalvader hier langs het veld... die, die heeft in zijn gedachten al dat hij in het Nederlands 11 wil staan. Ik wil niet zo'n man staan die gelijk... Uh, hè, dus. Hij is ook niet de zoon van, voor mij is hij gewoon een eetje En als hij het leuk vindt, dan vind ik het prima. Mm -hmm. En hij moet vanuit zijn eigen potentieel gewoon uh, lekker zijn best doen. Uh, maar hij hoeft van helemaal niks. Ik laatst vroeg ik aan hem van, wil je morgen karten of voetballen? Hij zegt, voetballen... <laughs> Denk ik, nou dat ja, je hebt ook een zoon van 18, hè? Ja, ryan die is hier ook, uh, eigenlijk ook uh, bij Zandvoort, uh, bij precies dezelfde club, uh, is, die, is die natuurlijk uh, is die begonnen. En, uh, en die doet nu letterlijk niets anders. Die is één jaar gewoon, zit hij op een voetbal academy in Florida. Leuk, hè? Dus dat, uh, dat gaat super, ja. ja. Is dat een, uh, een jaargenoot van Drommel, de keeper van Twente? Uh, even kijken, ja, die is ook 18. Ja, ja ik denk het zeker, ja, ja. Leuk is dat ook, hè? Ja, het is gewoon heerlijk om te zien. Maar het, het belangrijkste vind ik gewoon... Uh, dat hij heeft er enorm veel plezier van. En uh, alleen al gewoon de bijkomstigheid... dat ze daardoor gewoon super, super fit zijn. En dat, dat, dat die gezondheid, die blakende gezondheid... dat is natuurlijk iets wat het belangrijkste is. Het allerbelangrijkste van de sport. Watertorensport, gast Jan Lammers. Heerlijke verhalen en uh, hele mooie platen. De, de White Feathers bijvoorbeeld. Ja, nou, ja. That's all I've had. That be De muziek weer uitgekozen door de gast van vandaag, Jan Lammers. En tijdens die plaat werd met uh, Charles Duyf, onze technicus, gesproken over jong talent. En Jan heeft daar een specifiek idee over. Ja, we hadden het al eerder over, over geluk... Hè, in hoeverre dat een belangrijke factor is. Um, maar uh, ja, wat ik zelf vind is dat... dat uh, ik noem wat het ook is wat je doet... of dat honkballen, voetballen, basketballen, autoracen, zang, uh, zang gitaar en noem maar op, uh, wat voor instrument je ook speelt... Natuurlijk moet je het talent uh, primair hebben voor datgene waar je voor gaat. He, dus je moet natuurlijk gewoon talent hebben en gewoon goed zijn in datgene. Maar wat daarnaast zo, uh, zo, zo, zo belangrijk is... en vooral met, met materiële of, of, of kostbare uh, uh, sporten, wat het ook is, carrières... wat dan daarbij zo belangrijk is... is dat je, uh, je de meest belangrijkste neven-eigenschap die je dan moet hebben... is dat je de mensen... Die jou verder kunnen helpen, enthousiasmeert. He, dus mensen om je heen moeten in één keer zonder dat je een vraag stelt... zeggen van potverdorie, jou wil ik verder helpen. En kunnen we nou niet eens dit, kunnen we nou niet eens dat. Want dan kom je in wat ik altijd noem uh, de, de thermiek van succes terecht. He, dus, dus kortom, je blijft exact hetzelfde doen... alleen je komt in die thermiek dat je omhoog gedragen wordt. Uh, en, en dat is wel heel belangrijk... Want als jij gewoon een super talent bent met voetbal of wat dan ook... maar verder heb je niks in huis... en je kan niet eens fatsoenlijk je afspraak nakomen of ergens op tijd komen... en de rest om je heen is gewoon een zootje, nou vergeet het dan. En want dat zei ik net al tussen de platen door in de uitzending... dat jij kan de beste en de lekkerste erwtensoep ter wereld eh, kun jij hebben... maar als, je, als er gewoon een verschrikkelijk etiket om dat blik heen zit... en de prijs klopt niet en de plaats in de supermarkt klopt niet enzovoort enzovoort... Dan, dan wordt het ook niet verkocht en dan wordt het nooit wat. Dus je moet jezelf realiseren dat als je een talent hebt... dan, dan is positionering en, en allerlei randverschijnselen eromheen... Is, is gewoon superbelangrijk. Alles moet kloppen. Afspraken nakomen, op tijd ergens zijn, enzovoort, enzovoort. En dus dat wil niet zeggen dat ik dat zelf altijd gedaan heb en heb gekund... maar ik heb er wel altijd naar gestreefd en dat is heel belangrijk. Als ik nou over muzikaal talent spreek... dan spreek ik over de zoon van onze technicus Jal Duif, Sven Davis. Die heeft een nummer gemaakt, dat is zo ontzettend mooi. Uh, de ettersoepverpakking is goed. Want ja, de, ja. Die, die, die jongen gaat lekker. Maar hij komt er niet doorheen. Dat is toch eigenlijk belachelijk? Ik wil je vragen te luisteren naar deze plaat. Ja. En dan je commentaar te geven. Ja, ja, ja. Kom maar,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 You deserve. Charles duiven onze technicus. Jan, je hoort hem voor het eerst. Wat vind je? Ja, prachtig. Absoluut prachtig. De manier waarop hij bijvoorbeeld differently zingt... met de verschillende toonhoogte in dat ene woord. Dat is, ik vind het zo mooi. Ja, ja. Hij heeft uh, overigens, dat is voor de luisteraars, maar ook voor jou Jan... Uh, dat nummer geschreven samen met Michael Garvin. Uh, Michael Garvin is de singer-songwriter... Uh, verantwoordelijk voor hits van George Benson en... Uh, Jennifer Lopez, dus hij heeft via via al wel contact met, met vooraanstaande personen. Ja. Alleen ja, echt dat echt duwtje wat hij moet hebben om, om eventjes op te vallen. Ja, nou, ik, ik, ik denk dat dat, dat, uh, dat, dat is een puur een kwestie van tijd. Hè? En, ja. en daar moet je natuurlijk jezelf wel reëel opstellen. Ik bedoel, een, uh, je kunt een hardgekookt eitje ook niet binnen twee minuten verwachten. <laughs> okay. hè, dus, dus, dus hij... Dat is uh, wat is dat? Dat is uh, zwaartekrachten uh, die, die je niet probeert uh, niet moet proberen op te heffen. Mm -hmm. uh, ik denk dat als, als je ziet uh, wereldwijd wat er dagelijks uh, niet alleen geproduceerd wordt door bestaande artiesten, maar wat er ook aan nieuw talent, hè, waarvan acten, ja. uh, geproduceerd wordt, dan, dan, dan ga je natuurlijk een competitie aan. Nou, dat is gewoon ongekend. Dat ja. is net alsof je gewoon met, met twee voetbalelftallen van honderd man tegen elkaar gaat voetballen en zie er dan <laughs> maar eens uit te springen. Ja, ja. He, dus, dus het is he, waarschijnlijk dat hij, of misschien dat hij pas over tien jaar in één keer als een komeet eh, eruit gepikt wordt. Maar als je, als je toch eh, erkent, maar misschien eerst met de haren voor herkend wil worden door de massa-publiek, ja. eh, dan, dan, dan moet je ook. Eh, op die frequentie. Je, je moet daar de gevoelige na weten te raken. Nou ja. En het, ja. het moet net even opportun zijn. Ik denk dat dit is natuurlijk een prachtig nummer is. Um, en, en als dat net eventjes op een moment komt... dat dat sentiment speelt bij het grote publiek... Uh, en ook past in de wereldwijde sentiment... Ja, dan word je opgepikt en dan gaat het heel snel. Ja, dan kan het maar als heel ik snel dat gaan. zo even als, als leek hoor, dan denk ik... nou, dat komt allemaal wel goed. <lacht> <lacht> en er is dan erbij, ik denk dat hij beter van zijn rust kan genieten... want uh, dat, dat, uh, straks uh, komt die tijd tekort. Ja, want hoe is dat met jou gegaan toen jij, toen jij bekend uh, raakte? Ben je, uh, zeg maar, privé ook? Uh, was dat een belasting? Uh, geen belasting, maar ik was natuurlijk van de huis uit niet zo gek veel gewend. Hè. Toen ik naar mijn eerste Formule 1 race ging... Uh, in, uh, in Argentinië, ik was daarvoor al in Brazilië een keer geweest. Ja. Ik was al in de, onder de indruk van het hotel, laat staan van, van alles eromheen. <laughs> uh, dus, dus, dus ja, uh, ik, ik was daar natuurlijk uh, gewoon een straatjongetje hier uit Zandvoort... die uh, alleen maar omdat hij dat autoracen uh, leuk vond... en omdat hij een goede leermeester had, uh, kom, je, kom je dan in, in, in die opwaartse lijn terecht. Nou, uh, die wereld daaromheen, die, die, die was voor mij wel heel erg veel afleiding... En het ene moment, dan, dan heb je eh, duizend eh, gulden in de maand eh, om, om van rond te komen. En eh, daar moest ik dan wel Europa voor afreizen. En dat was eigenlijk best heel veel geld. Eh, dus dat kreeg ik allemaal makkelijk voor elkaar. En er waren genoeg mensen die me hier en daar nog wel honderd gulden eh, in mijn zak stopten. Ja. Eh, Gerard van der Storm, eh, nog steeds altijd eh, goede vriend en boekhouder uit Zandvoort. Die was mijn manager toen. Nou, ik moest naar eh, Italië voor een race... En, en hij gaf me zijn auto mee. Van: Ja, heb je al vervoer? Ik zei: Nee, nou, pak mijn auto dan maar. En heb je geld dan? Uh, ja, eigenlijk niet. Nou, dan gaf hij me duizend gulden mee. Ja. En daar reek ik daar weg. Nu, achteraf, realiseer ik me dat hij daar dan in één keer op de stoep stond. Waarschijnlijk met een lege zak en in ieder geval zonder vervoer. En dat hij dat zijn vrouw ook <lacht> moest uitleggen. Dus ja, die man heeft ook zoveel voor me gedaan en doet nog zoveel voor me. Ja. Ja. En dat soort mensen had ik om me heen. En, en ja, daardoor. Zo is dat begonnen. Nou, een jaar later heb ik in één keer 3,5 ton in een jaar aan salaris. En, en ja, uh, he, geef je de kat een goudvis bij wijze van spreken te eten. Dus, dus in één keer is het een totaal andere wereld. En dat heeft mij wel uh, ja, wat verward. Dat, dat, ik ja. moet wel zeggen dat ik iemand ben die van de hele simpele dingen kan genieten. He, dus als ik, uh, als ik genoeg geld heb, ja, dan ga ik echt niet harder werken om nog meer te hebben... En dan ga ik gewoon gezellige dingen doen tot het op is en dan ga ik weer werken. En dus wat dat betreft eh, spoor ik niet helemaal. Maar, maar ja, ik leef er wel heel erg gelukkig mee. En de mensen die financieel afhankelijk eh, van me zijn om me heen, die hebben terecht, zorgen om zich af en toe, eh, terecht reden om zich af en toe zorgen te maken. Maar ja, ik kan mezelf daar eh, toch niet zo makkelijk in veranderen. Toch ben je wel een doorzetter, want hoe kun je in hemelsnaam zeven races op één dag rijden? Ja, ik was toen in het ritme natuurlijk. Hè. Ik race heel erg veel. Dus, dus ja, als je 24 uur races uh, gewend bent... en wat we net al zeiden... als je gewoon in 24 uur, 13 uur achter elkaar... met een uh, zware, uh, moeilijke auto kan, kan rijden... dan, dan is zeven races natuurlijk... Uh, dat als de tien waren, ik het ook gedaan. Dus, uh. Macau heeft bij jou in je hart nog een warme plek, hè? Je hebt uh, driemaal op het podium gestaan... tijdens die prestigieuze Formule 3 races. Hm. Vertel er eens iets over. Nou, Macau is eigenlijk zeg maar, het wereldkampioenschap Formule 3. Daar komen gewoon de beste van de Formule 3 wereld Die komen daar bij elkaar. En dat is, dat is een enorme competitie. Ik reed toen al tien jaar niet meer in de Formule 3. Dus ik kwam gewoon eigenlijk... Je werd ingehuurd als celebrity, zeg maar. En, en dat, dat, daar kreeg je flink voor betaald. Ik kreeg toen 25.000 dollar voor één weekend te rijden daar. Nou, dat vond ik helemaal geweldig. Ik reed al bij Jaguar... Maar het ging me toen heel erg goed af. Ik was gelijk in uh, de eerste vrije training de snelste. En, uh, hè, dus ja, wat ik zeg, ik uh, ben daar uh, drie keer op het podium geëindigd. Eén keer lag ik ook op kop op de zaterdagrace. Dus die, en je kan daar niet inhalen, hè, dat is nog erger nee, dan Monaco. Ja. Dus uh, ik lag op kop. en die Wallace, met wie ik notabene naderhand de Le, Mans. Le Mans ging winnen, ja. die lag tweede. Uh, en ik dacht, nou, deze race is gewonnen. Nog één kwalificatierondje als laatste ronde. En dan heb ik morgen ook gewonnen. Zo dacht ik dat. Uh, een, beetje, een beetje te stoer. Um, want die races werden bij elkaar opgeteld hè, qua tijd. Dus ik dacht, nou, nog één, even die laatste seconde eruit persen. Alleen ik remde wat te laat en op een witte lijn die daar op de weg stond. Een stratencircuit. Dus ik ging helemaal dwars en bijna in de ronde En uh, ik werd eigenlijk recht getikt door Andy Wallace... Maar ging wel aan de buitenkant uh, de heuvel op. Dus ja, ik, ik was kansloos. Dus ik werd tweede. Achteraf heb ik nog gewonnen. Want ik bedoel, ik hou zoveel van Andy. Dat ik het ook leuk vind dat hij gewonnen heeft. Ja, ja, ja. Oh, dat is ik sportief. Ja. Uh, dus, dus, uh, maar als je dan door de historie terug gaat kijken. hoeveel mensen überhaupt hebben uh, geprobeerd daar te finishen. dan, uh, dan is dat gewoon iets dat, waar ik trots op ben dat ik vier keer gefinished ben. We noemen jou de meest veelzijdige autocoureur ter wereld. En vandaag luisteren we ook naar jouw muziek. Let's stay together. <laughs> El Green I'm, I'm so be Together, Al Green. En ik vind het een heel goed voorstel van Henny Huckert om nog een uurtje bij elkaar te blijven. Let's stay together. En dat is ook het voorstel van Jan Lammers... anders had hij vast dit plaatje niet uitgezocht, Jan. En ik <laughs> moet hem ook eigenlijk iedere dag draaien. Ja, nou, let's stay together lijkt net... maar als je het begin natuurlijk even wat anders beluisterd had. Dit was eventjes voor mijn lieve vriendin. Ik noem er altijd om te pesten mijn huidige vriendin kom met Riska, dus, dus uh, daar, uh, daar zijn we al 15 jaar, is dat de liefde van beleven, En Dus uh, we hebben daar uh, ons lieve zoontje mee. En dat gaat allemaal in hele goede harmonie, ook met mijn andere kinderen. Dus uh, wij zijn daar super happy mee. Dus dat Wel, was even voor haar. Zij, de man die uh, de meest veelzijdige autocoureur ter wereld wordt genoemd... onder andere de tourwagens, de F3, de F3000, de F2, de F1... Indycar, sportscar, rallycars, rallytrucks, tractorpulling... Oval racing, dirt track, karting, sulky en noem het allemaal maar op. Hij heeft het allemaal gedaan als gast in de Watertoren Sport vandaag. Tweede uur komt er zo meteen aan. Dan gaan we verder praten met Jan Lammers. Tot nu toe was het voor mij een heel motorisch, fantastisch verhaal. En het is net als in zijn carrière, hè? het is heel snel voorbij gegaan het uur. Ja, het vliegt. <laughs>